Het is niet duidelijk hoeveel mensen na het besluit op vrije voeten komen. Belangengroepen zeggen dat het om minstens 5.000 gevangenen gaat. Tijdens de opstand in Egypte werden duizenden betogers opgepakt en veroordeeld. Ook na het aantreden van Morsi, precies 100 dagen geleden, zijn nog Egyptenaren veroordeeld voor hun rol bij de demonstraties.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 In Groningen hebben twee verdachten voor hun rol bij de rellen in Haren... celstraffen gekregen van 42 en 30 dagen, onder meer voor geweldpleging. Van de andere verdachten die voor de rechter verschenen... kregen er twee werkstraffen van 40 en 60 uur. Een vijfde werd vrijgesproken. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of drie. Aan de grond kan het een gaatje vriezen. Later op de dag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En Luna. Casa Luna. Lex Dames en heren, goedenavond. Laten we nog even teruggaan naar Haren. Want daar gebeurde iets. Daar heeft u van gehoord. Maar wat heeft u er nou precies van gehoord? Welk verhaal? Want er waren, let even op, uh, uiteindelijk 12.500 berichten, 700.000 tweets. Verzameld inmiddels in een database door een bedrijf. Het kan allemaal zo als pakketje door een Job Cohen. Gaat het allemaal zitten lezen? Um, of niet? Want hoe weeg je al die berichten? Maken ze allemaal deel uit van de waarheid? Is waarheidsvinding dan een soort distilleerproces geworden? Of is het een vorm van zeven? Want het is natuurlijk onmiskenbaar dat je er niet omheen kunt. Die ene verslaggever die erop afgaat met zijn bloknootje... zijn oor te luisteren legt, wederhoor inschakelt... en dan thuis een stukje gaat zitten typen op de typemachine. Dat is al bijna een anachronisme. We vertellen het verhaal met z'n allen. En er zijn dus opeens, als het om één gebeurtenis gaat... een heleboel verhalen. Hoe is de kwaliteit van de berichtgeving over de wereld... cruciaal voor ons wereldbeeld. Mijn gast ontwikkelde een programma dat daar het antwoord op heeft. Nou ja, dat hoopt hij. Piek Vossen, hartelijk welkom. Hallo. Hoogleraar taalkunde, gaan we zo allemaal nog wel uitleggen. Is haren een goed voorbeeld voor waar, voor wat jij, waar jij je mee bezig houdt? Ik denk dat het een goed voorbeeld is, omdat in de berichtgeving je kunt zien um, wat voor onzekerheid er eigenlijk is en wat er nou precies gebeurd is. Als je, als je het gaat volgen, als je nu op Google intypt uh, ja. Project X Haren, dan krijg je, ik dacht iets van uh, 2 miljoen uh, resultaten al of zo. 2 miljoen? Ja. <laughs> die, daar zie je allerlei berichtjes over. Ja. Uh, uh, sommige berichten van. op het moment dat het gebeurde. soms een dag later, een paar dagen ja. later. die zijn niet. in chronologische volgorde. gesorteerd door Google. Uh, dus je kunt maar gaan lezen. en kijken. wat er allemaal gezegd wordt. En dan zie je dan. Uh, uh, soms zijn er. vier arrestaties. dan zijn er. twintig. dan zijn er. vijfentwintig. dan zijn er. er vijfentwintig. dan zijn er. een paar gewonden. licht gewonden. twee zwaar gewonden. Dus al die feiten. Oh, nou, dat je zegt. nou dat, is, dat, dat zou wel fijnvaardig vast te stellen moeten zijn. Zeker na een paar dagen of een enige tijd. Die kloppen al niet meer. Daar, daar zie je heel veel verschil tussen, ja. uh, tussen wat, er, wat er gezegd wordt. En, en dan heb ik het inderdaad over de vrij telbare ja. uh, aspecten. En uh, niet over de chaos die eigenlijk plaatsvond uh, rond die gebeurtenis. En eigenlijk ook de chaos voor die gebeurtenis... Waar, uh, waar eigenlijk al een heel verhaal over te vertellen valt. Dus op die avond zijn er waarschijnlijk duizenden verhalen geweest... En uh, in de berichtgeving zie je ook dat het op heel verschillende manieren verteld wordt. Wat er ook wat er, wat er plaats heeft gevonden. Ja. En, um, want ik denk dat de haren zo, zo blijft hangen. Omdat je dat proces bijna al van tevoren al bezig was. Het, was, het lag bijna bloot. Zoals, ja, het, het broeide het berkte, al. Hè? Het, het ja. broeide. Ja. Dus als verhaal nou. uh, uh, was het zichtbaar. Maar dit is in feite iets wat... Weet je, net zo goed... Nou, Jolanda Sap misschien. Zou, ja. een ander, zou dat ook een goed voorbeeld zijn? Uh, dat denk ik wel, ja. ja er zijn natuurlijk de... heel veel voorbeelden. Ja. Ik denk dat haren spreekt mensen meer aan. Uh, uh, uh, uh, uh, Jolanda Sap zou ook kunnen. Maar de, het broeide natuurlijk al lang bij, bij ja. GroenLinks. Uh, maar ik denk dat... Uh, dat het nu echt geëscaleerd is dat dat ook redelijk overwacht was. En dan uh, denk ik dat journalisten zijn dan eigenlijk, lopen al één stap achter natuurlijk. Hè. Ze, ze horen ervan en gaan er naartoe. En bij haar was het natuurlijk een ander geval, want het werd al aangekondigd... en iedereen zat al als het ware ja. op een bankje al klaar dat te doet, wachten ja. tot wat er ging gebeuren. Ja. Um, en, en dat maakt het interessant. Het is natuurlijk ook interessant omdat het een, een moment is. één avond. Het is een gebeurtenis die, die redelijk afgebakend is. Het feest was die avond. Hè, de, de, de, de, de jongeren komen binnen. Er gebeurt nog niet zoveel. Ze gaan weer weg. En plotseling verandert er wat. En, en uh, loopt het uh, helemaal uit de hand. Ja. En de volgende dag is uh, ja ravage. Maar is het alweer voorbij eigenlijk. Ja. En, um... en dan is de vraag, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Maar dat is een eenvoudige gebeurtenis. Ik, denk dat de, ik vind zelf de ontwikkelingen binnen GroenLinks veel interessanter misschien wel. Want dat is een proces dat is al de hele tijd gaande. Dus die, Wat gebeurt er in die partij? Hoe, hoe, hoe reageert die partij op de, het politieke speelveld? Ja. Wat is de, de machtsstrijd binnen die partij? Hoe, hoe, wat gaan ze nu in de toekomst doen? Hoe gaat het er voor hen uitzien? Dat zijn veel moeilijkere, veel verhalen eigenlijk dan, dan, dan wat er in haar gebeurd is. Denk jij dat er één verhaal is... Uh, neem, neem dan het, het, het aftreden, het terugtreden van, uh, van SAP. Nee, er, is, uh, er bestaat nooit één verhaal. Ik denk dat, er, uh, dat uh, uh, uh, verhalen zijn gebaseerd op informatie die mensen tot zich nemen. Of ze nemen het waar. Uh, of ze horen het van anderen. Of ze verzamelen informatie en dan vertellen ze wat er gebeurd is. En uh, uh, iedereen uh, heeft andere bronnen of heeft iets anders waargenomen... en vertelt het op een andere manier... Uh, Mensen zijn ook niet altijd objectief. Ze zijn meestal subjectief. Uh, uh, willen het verhaal juist bewust op een bepaalde manier uh, vertellen. Uh, kleuren dat verhaal. Dus, dus ik denk dat er, dat er uh, uh, uh, oneindig veel verhalen zijn te vertellen... over dezelfde gebeurtenis. Maar wat heb je dan precies? Want je noemt het een geschiedenisrecorder. Ja. Je kan het op onze Facebookpagina ja. Kan je het zelfs even zien wat dat is. Ja. Um, dat moet daar een antwoord op hebben. Op die veelvoud van verhalen rond één ja. en dezelfde gebeurtenis. Ja. Is het in één, twee zinnen uit te leggen? Om te ja, wat we eigenlijk gebruik van maken is, is, is het feit dat... Uh, uh, iedere dag uh, het nieuws uh, verteld wordt door duizenden verschillende bronnen. En die vertellen eigenlijk uh, uh, uh, hun eigen verhaal over dezelfde gebeurtenis. Voor een groot deel uh, lijken die verhalen elkaar, maar voor een groot deel verschillen ze ook. Ze vullen elkaar zo aan, ze spreken elkaar tegen, ze vertellen het op een andere manier. En wat we eigenlijk uh, uh, ontwikkeld hebben is een uh, technologie om die beschrijvingen van een gebeurtenis, om dat automatisch uh, te herkennen in een tekst. Um, die met elkaar te vergelijken. Dus om te bekijken van uh, uh, deze bron uh, uh, vertelt een verhaal... over dezelfde gebeurtenis als een andere bron. Maar ook, ook om die verschillen er dan aan uit te halen. De een uh, uh, wijst een schuldige aan... en de ander heeft het alleen maar over de slachtoffer bijvoorbeeld. Maar wel over dezelfde gebeurtenis. En uh, omdat we, Wij kunnen niet alles uh, automatisch herkennen en interpreteren in een tekst. Want taal is veel te, veel te moeilijk verschijnsel. Maar juist omdat het om zoveel verschillende bronnen gaan... en dat er altijd stukjes zijn die wel heel goed te herkennen zijn... krijg je eigenlijk uit die grote veelheid... uiteindelijk toch een redelijk compleet beeld over wat er gebeurd is. En dus we maken eigenlijk gebruik van het feit... dat, uh, dat hetzelfde verhaal heel vaak verteld wordt. Ja. Dus dan, dan zitten er toch altijd wel gemeenschappelijke noemers in. Of, ja. Dezelfde woorden of zo. Of ja. de, alle, alle verhalen over project X-Haar, ik, ik heb ze ook niet allemaal op Google nee. gelezen. Maar uh, uh, uh, als je daar doorheen scrolt. dan zie je dat ze hebben het allemaal over duizenden, duizenden jongeren ja. Eentje heeft over 10.000, maar de, meestal, de meesten noemen er duizenden. Dat is het aantal jongeren. De slachtoffers varieert van zoveel tot zoveel. Ze hebben het allemaal over gewonden en allemaal over arrestaties. Ja, ja. Dus er zitten ook constanten tussen. En ze hebben het allemaal over die avond en over, over, over Haren als locatie. Dus je kunt op grond van die constanten bepalen van ze hebben over hetzelfde. Ja. En vervolgens kun je zien van waarin verschillen nou die beschrijvingen over kennelijk iets dat, dat ze met elkaar delen. Goed. Voordat het gaat duizelen, dit is het begin van mijn gesprek met Piek Vossen. Ja. <laughs> Als u nu per se moet gaan slapen um, en het gesprek toch willen horen, dat kan. Er. Morgen staat het allemaal op de website van radio1.nl. Dan is het ook weer een bron geworden die weer zijn eigen leven kan gaan leiden. Reacties kunt u natuurlijk kwijt op onze Facebookpagina. Daar vindt u ook een filmpje uh, met Piek Vossen waarin hij het uitlegt. En waarin u het ook even kunt zien. Dat is waar kort, maar goed, u kan het even zien. U vindt uh, daar ook informatie over de gasten... die u de komende dagen in Kazaluna kunt verwachten. En als u wilt podcasten, dat kan ook. Een abonnement op de uitzending via onze eigen website. Kazaluna.ncv.nl um, waar, waar, waar is, Piek dat mee begonnen? Met, met een vraag, met een twijfel... Is nou, het gewoon met krantlezen begonnen? Met je eigen onmacht om dat nieuws te verstouwen? <laughs> dat ook. En waar het, het is natuurlijk gewoon begonnen met onderzoek... dat we in het verleden al ja. gedaan hebben. En, uh, uh, uh, uh, maar ik vind het zelf ook uh, heel duidelijk toepasbaar... op, op mijn eigen ervaring. Maar om eerlijk te zijn, we zijn al heel lang bezig. We hebben technologie ontwikkeld om teksten in verschillende talen te kunnen analyseren. En daaruit te halen van wat beschrijft de gebeurtenis. Wie is erbij betrokken, waar heeft het plaatsgevonden, wanneer. Uh, dat op hele grote schaal. Dus dan, uh, Dat is ook wat je kan zien in dat filmpje. Dan zie je een heel ingewikkelde structuur. Nou, daar zitten dus uh, uh, honderdduizenden feiten die uit uh, teksten gehaald worden. Of feiten, beschrijvingen van gebeurtenissen die benoemd worden. En die hebben allemaal een relatie met elkaar. Uh, en in de eerste instantie wat we deden is... ja, dan heb je een bak met honderdduizenden gebeurtenissen. Maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe ze met elkaar verbonden moeten worden. Ja. Je vertelt er nog geen verhaal mee. Um, nou, in een ander project uh, uh, van een uh, AJO van mij zijn we bezig uh, om de dat heet de semantics of history, om eigenlijk te kijken van hoe wordt geschiedenis nou verteld in teksten. Daar zijn we mee begonnen en toen bleek dat bijvoorbeeld uh, nieuwsrapportage van Srebrenica, de directe rapportage, dat uh, die journalisten nog niet precies in de gaten hadden uh, wat er aan de hand was. En dat kun je zien aan taalgebruik. Ze spreken over uh, mannen, vrouwen die in vrachtwagens gezet worden en die wegrijden. Daar um, ja, begint het mee. Dus dat zijn de, de, de eerste waarnemingen. Zijn de, de eerste waarnemingen. En pas later zie je eigenlijk dat als het. De, de, de tijd ten opzichte van uh, toen het plaats heeft gevonden, verstrijkt... dan is er pas ruimte geweest om meer informatie te verzamelen... om een analyse te doen, tot de interpretatie te komen. En dan wordt er heel anders over gesproken. Dan wordt uh, van de ene kant wordt, uh, van allerlei details geabstraheerd. Dus uh, uh, je hebt het niet meer... ze laden uh, mannen en vrouwen in vrachtwagen en die vertrekken. Nee, dan heet het uh, plotseling uh, uh, uh, uh, de transportatie van... Of misschien wel deportatie van. Hm. Dus het verandert van een werkwoord... naar nou zelfs een naamwoord. Soms naar een eigen naam. Hè. De val van Srebrenica is een naam geworden. Dat schrijf je met een hoofdletter. Dat is niet meer een losse verzameling gebeurtenissen. Dus in het uh, uh, historisch besef dat legt maar langzaam ontwikkelt ga je er anders over praten, je abstraheert ervan... maar je gaat het ook interpreteren, want je noemde nu deportatie... of je noemde, je noemde het genocide in plaats van dat er een groot hoeveelheid hmm. mensen... zomaar neergeschoten wordt. Dus de interpretatie komt eigenlijk later. Die komt pas als er meer informatie is. En dat heeft ons op het spoor gezet dat we dachten van... Uh, nou, we kunnen nu zoveel uh, van die gebeurtenissen extraheren... laten we nu kijken of we... Um, het proces van uh, geschiedenis schrijven... dat eigenlijk plaatsvindt in dat de loop een van de is, af en Dat in fase ja, plaatsvindt. Of we, dat, althans, of, we, of we dat kunnen automatiseren... door gewoon elke dag het nieuws te volgen... op dezelfde manier te analyseren. Maar dan die gebeurtenis aan de kaart te knopen... en dan kijken of je daarvan kan abstraheren... en een groter verhaal kan krijgen. Dan, dan zou nu al, zou je, als je dat kan, hè? Als, jullie, ja. als, als jullie technologie werkt... dan zou je nu al onze eigen geschiedenis kunnen schrijven. Dan, maar dan, dat is een enorme pretentie natuurlijk. Nou, het dus wordt gewoon geschreven elke dag. Maar dan niet zo nee, die wordt geluk... altijd achteraf geschreven door, door historici... Die dat, die dat gaan zitten uitzoeken. Maar ook door journalisten, want die dragen natuurlijk al elke dag... heel veel informatie en kennis aan. En hebben zelf niet in de gaten dat dat op een soort berg terechtkomt... De verhalen die... Ja. Uh, uh, naar haren is dat een klein verhaaltje. Maar GroenLinks is een veel langer verhaal. Hè? Ja. Dat, dat, uh, uh, uh, sinds de uh, aftreden van de Halsema, overnemen van Sap... Dat is het eigenlijk al, al, al, al bezig, uh, denk ik. Ja. Dat is nu al twee, twee, twee jaar, jaar ongeveer ja. of zo. Ja. Dus het verhaal, dat, dat, daar, daar komen steeds weer uh, gebeurtenissen die plaatsvinden daaromheen. En dat dus soort verhaal wordt gewoon voortdurend eigenlijk al verteld. Ja. Alleen hoe moet je die dingen aan elkaar knopen? En dat is, dat is de uitdaging. Ja, maar natuurlijk, als je daarin slaagt, heel snel, ja. dan zou je dus nu al weten wat eigenlijk onze jongste geschiedenis is. Te beginnen met gisteren. Ja, dat en is, is ongelooflijk. Want ik, volgens mij is de uitspraak van, van Kierkegaard: die zei van ja. je moet vooruit leven, je moet achteruit begrijpen. Ja, maar dan kom je in dit geval, kom je... want dat is de pretentie. Is dat nou, waar je naartoe gaat? Ja, maar de ambitie? Nee, ik ga niet pretenderen dat wij in staat zijn om geschiedschrijvers te vervangen. He, ik, dat nee. geloof ik niet. Ik denk alleen dat wij uh, um, die grote bak met uh, gebeurtenissen... die de dagelijkse nieuwsschrijving eigenlijk vormt. Ja. Uh, Lexus Nexus heeft uh, uh, 25 miljard documenten in hun archief inmiddels... 40 jaar uh, nieuws is dat, dat verzameld is. En elke dag uh, krijgen ze iets van 2 miljoen uh, nieuwe uh, uh, berichten die binnenkomen. Dus het is een ongelooflijke ja. berg die, die verzamelt. En wat wij eigenlijk, dus de pretentie voor ons is... ietsjes bescheiden dat ja, dan echt nee, de dat, geschiedenis schrijven Nee, maar je ziet het natuurlijk wel, je ziet het meteen. In maar perspectief, wij willen denk ik. wel die kant natuurlijk. Of ja. We willen natuurlijk, uiteindelijk willen we ooit eens een keer... die richting op dat je, dat je gebeurtenis in oorzakelijk verband ja. uh, gaat zetten. Dat je generalisaties kan maken, dat je grotere lijnen... Kan zien dat je trends kunt meten, dat je uh, parallellen kunt zien tussen gebeurtenissen, en dat zijn natuurlijk allemaal stukjes. Uh, uh, een ges geschiedkundige kan veel grotere verbanden leggen, denk ik. Uh, uh, uh, maar wij kunnen wel bijvoorbeeld heel veel informatie en data aanleveren, die als we evidentie kan dienen voor een soort interpretatie die een geschiedkundige ja. maakt, ja. denk ik ja nou, het, het, het begint steeds fascinerender te worden begin, in eerste instantie is het heel abstract hè? Ja. En, dan, en dan steeds <laughs> ga je steeds meer ja hey, oh, wat is dat eigenlijk, wat heeft het dan voor invloed op, op onze samenleving want dat heeft het natuurlijk wel degelijk hè? dat denk ik wel ja, ja, ja, ja, ja. als je ik er toen in staat bent ja, ja zeker zeker ja, ja, ja. Het, maar het, het, is, het is niet makkelijk hoor. Ik bedoel, dit is een onderzoeksproject. Hè. We, gaan, we gaan dit proberen. We, we zijn het het bouwen. We doen het ja. met, uh, uh, binnen kleine, uh, in dit geval gaat het financiële wereld gaan we uh, economisch-financiële domein gaan we het proberen, wat daar gebeurd is. Nou, de, hè, sinds 2008 is er al een fantastisch verhaal dat daar ergens ligt. Mm. Ongelooflijk veel over geschreven, ongelooflijk veel informatie. Heel veel meningen, opvattingen, foute meningen, verkeerde meningen. Maar het is ook allemaal informatie natuurlijk. Ja, ja, de, de, de, de, dat waar je dat, de, dit project nu op uit gaat voeren, dat is de financiële-economische crisis. Ja. De, dat, dit, is het on, dat is het onderwerp dat. Op, op dat uh, domein gaan we het model proberen te maken maar dat is globaal en ongelooflijk ingewikkelde in materie. Ja, ja. ja, Is dat niet veel te groot? Dat lijkt me een, een... Het is ontzettend groot, ja. Maar, maar van de andere kant is het ook een soort domein... dat in, in, in deze technologie ook al in het verleden heel goed uh, onderzocht is. Uh, Amerikanen zijn al heel lang bezig uh, om, om taaltechnologie, zoals dat heet... Hè, dat is de onderliggende technologie, te ontwikkelen... en dat in de financiële economische domein uh, te gebruiken. Ehm... Oh, ja. um, um, en, en zoals ik al zei, wij gaan niet uh, verklaren. Wij komen, uh, het is geen rekenmachine die gaat zeggen van. oh, dit is de schuldige van de economische crisis... of dit is de verklaring van al die processen. Op zo'n hoog niveau gaat nee. dat niet gebeuren. Maar ik denk dat we een soort, uh, je moet je voorstellen dat je een soort tijdslijn kan creëren. waaraan je kan zien dat bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, gebeurtenissen in een volgorde uh, uh, plaatsvinden op een bepaalde schaal of uh, uh, uh, met een, een bepaald belang. Um, waarvan iemand anders zegt van, maar wacht even, dat, dat, daar zit dus duidelijk een trend in of een bepaald ja. proces in. En die interpretatie denkt, dat zal, dat zal toch echt een deskundige moeten maken. En dan denkt u natuurlijk eigenlijk misschien wel dat, u, dat we het hier te maken hebben met een geschiedkundige. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Pieck Vossen is taalkundige. Gewoon ja. nou, aan, aan de VU, hoogleraar aan de VU. En dat is, de, nou, ja, ik heb geaarzeld om dat meteen te zeggen, want dan vraag je wel af wat het is, computationele taalkunde. Ik denk niet dat ik me verspreek, het staat er echt, computationele taalkunde. Dat speelt zich af op het grensvlak van taalkunde en informatica. Uh, je bent op precies een lex lexicoloog en dan hou je eigenlijk bezig met de samenstelling van woorden, volgens mij. Wat is het? Ja, het gedrag van woorden in, in het grotere verband van de taal. Ja, nou ja, lexicoloog, eigenlijk is het een, een soort database. Een lexicon is hè, ja. een, een soort, een, tegenwoordig zijn dat databases, geen ja. boeken Bo meer. Woordenwoordenboeken waren het ja, Waar kennis in staat over uh, wat woorden betekenen, hoe ja. ze zich gedragen. Nou, die kennis kun je gebruiken om bijvoorbeeld een, uh, een, een, een zin of een, een verhaal dat bestaat uit woorden, om dat te ontrafelen. Want dat zijn eigenlijk gewoon een soort lego blokjes ja. die samen één verhaal maken en die op een bepaalde manier in elkaar passen. En dan moet je eerst weten precies of dat een lege blokje is met acht uh, puntjes ja. of met zes. En anders weet je niet precies hoe het in elkaar ja. past. Want als je, als je dat en... helemaal weet, dan, dan, gaan, dan gaat het opeens over het bouwen. En dan krijg je de syntaxis, En dat is weer een andere tak van sport binnen de taalkunde. Ja, maar je die, die moet dat wel bouwen met die steentjes. Ja. Dus die, in die steentjes zit al heel veel informatie. Dus, vroeger in de taalkunde was het zo dat de, de grammatica was het belangrijkste was. En lexicon dat hing erbij. En nu is het zo dat het, het lexicon, ik moet eigenlijk zeggen het geheugen... de, de memory is belangrijker dan dan de grammatica geworden. Mm. Dat zie je ook. Uh, in, tegenwoordig gaat het bijna allemaal met machine learning. Dus dat betekent eigenlijk dat uit grote hoeveelheden teksten... Nou, het internet, daar staan uh, miljarden uh, uh, uh, uh, uh, teksten op. Daaruit kun je eigenlijk heel veel informatie leren... van hoe die taal in elkaar zit. Ja. En dat, uh, dat is eigenlijk een soort geheugen dat je opbouwt. En, zo doen, en waarschijnlijk doen mensen dat ook op die manier. Dus, uh... Goed. Je hebt ja. voor het onderzoek... Uh, voor die aanvraag, dat doe je natuurlijk niet in je eentje, nee. Piek Vossen... maar je hebt wel 2,8 miljoen subsidie gekregen van de EU. Ja. Dus dat zegt wel iets over de waarde die je eraan gehecht wordt, denk ik. Het belang, de verwachtingen misschien ook wel. Hetzelfde dat je hoogleraar bent aan de VU, bent dol op zeilen... <laughs> en op muziek maken, liefst met je beide kinderen samen. En dit is een heel leuk detail, dames en heren. Op uh, je website lees ik... Piek is at home, dus Piek is thuis... En heeft and has travelled 299.332 kilometer to 69 locations. Dat is echt zo'n air miles uh, afstand. Twee. Bijna 300.000 kilometer heb je gereisd. Ja, ja, als je het zo opelt. Wat is dat? <laughs> ja, dat is een maniacale reiziger. Nee, is, dat is niet voor vakantie. Dat is, uh, ik ben, uh, eigenlijk zit ik sinds uh, 89 ben ik permanent uh, uh, uh, uh, werk ik aan, aan Europese projecten, Europese samenwerkingsverbanden. Op taal uh, niet over taal, over, allemaal taal binnen ja, taaltechnologie. Taaltechnologie, dus taal hoe taal in programma in informatica gebruikt wordt? Nou ja, taal wordt gebruikt om informatie weer te geven. En eh, eh, eh, wij gebruiken onze kennis over taal... Ja. om uit die taal weer die informatie te halen... die iemand er ooit is ingestopt ja. Ja. heeft. En, uh, en, en, en dat op te bouwen. Ja. En, de, en dat is allemaal in, in, vindt dan dus juist in Europees verband plaats? Dus dat gaat over de grenzen van de eigen taal heen? Ja, Europa is heel interessant natuurlijk, Je of, juist vanwege de mentaligheid. Ja. Dus onze, bijvoorbeeld, wij houden ons, ik, hou, ik ben niet zo'n fan van machinevertalen bijvoorbeeld. En de reden daarom is, van, het heeft, ja, je kunt natuurlijk de informatie die in de ene taal staat vertalen in de andere taal. Maar wat ik liever doe is eigenlijk, haal gewoon de informatie uit die taal. En dan maakt niet uit uit welke taal. En stop al die informatie bij elkaar in één grote pot. Dan heb je gewoon de kennisinformatie. Maar in welke taal dan? Een abstracte In abstracte taal. In een abstracte taal? een taal die de computer begrijpt... Ja? en dan kan die voor de gewone lezer... Kan die daar dan weer zijn taal uit genereren. Okay. Maar dat is iets anders dan vertalen. Want vertalen gaat heel, veel, ja. heel, heel vaak van vorm naar vorm. Dat snap ik. En, en als je Google Translate gebruikt... de fouten die hij maakt... zijn de, de, de inhoudelijke fouten, het begrip. Want... Dat, hè, ze gebruiken vertaalgeheugens, waar eigenlijk al heel veel vertalen al kant en klaar in zitten. En ze kijken gewoon van, van oké, okay, ik heb hier een voorbeeld in, in de brontaal. Ik moet naar een doeltaal. Welke vertalingen zijn er in het verleden gemaakt? Oh, en pas dan? Zo werkt die... Google vertalen. Ja, met vertaalgeheugens, met heel, hele grote vertaalgeheugens. Oh, ja. Maar ze snappen niet precies wat er gebeurt natuurlijk. Hè, nee. dat, dat, dat, die stappen die maken ze niet. Nee, dat merk je trouwens ook vaak ja, genoeg als ja, je dat begrijpt. Ja, dat gaat ja, ja. vaak mis. Maar, ja, maar, ja, ja. maar daar, heb je, daar heb je ook aan gewerkt, aan zo'n soort vertaalprogramma. Nee nee nee, nee, nee, nee, wij werken wel. Dus uh, alle technologie die we maken, maken we voor zoveel, zoveel mogelijke talen. In het project hadden we uh, zeven talen... waar ook Chinees en Japans uh, bij betrokken waren. En uh, in dit project zitten er uh, vier talen in. Omdat we denken dat dit er nog wat moeilijker is met name die verhaallijnen uit al die losse gebeurtenissen halen... dat dat een uh, no, no, grote uitdaging is. En ik, uh, ik had liever een kleine groep met hele goede onderzoekers in Europa... dan, een, ja. dan meteen heel veel taal erbij halen. Okay. Dus laten we eerst eens ja. met deze vier proberen. En laten we ons ook maar soms eens even tot de heel eenvoudige taal van de muziek beperken. Ja. oké. Okay. Nee, we hebben geen muziek. Hé! Hey. My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile My funny Valentine, Chet Baker heeft u herkend. Dat is pas een verhaal. Ja, inderdaad. Ja. dramatisch. Dramatisch, ja. Ja, dramatisch. Heb je daar in verdiept in zijn, uh, zijn levensgeschiedenis? Niet bijzonder, maar uh, uh, wat ik bijzonder vind is dat hij, hij is een, uh, een, uh, een blazer die gaat zingen. Ja. En uh, ik hoorde, ik ben zelf ook een saxofoon spelen. En ah. uh, ik had graag willen kunnen zingen, maar dat kan ik gewoon niet. En ik, ik hoor aan zijn manier van zingen dat hij een blazer is. Vind ik, in dit nummer. Dat vind ik een bijzondere draam. Hoe hoor je dat dan? Ja, dus? ik hoor het. Ik hoor het aan de je, je manier waarop hij de, de klank ja. aanblaast. Voor mijn gevoel. Ja. Daar, zit een, da, da, da, daar hoor ik aan dat hij, hem, hè, dat hij een blaasinstrument bespeelt. Ah, okay. En er zit een soort uh, kleinheid in de manier waarop hij zingt. Dat ik, die, denk ik, komt ook vanuit zijn... Uh, vanuit ja, ja. zijn uh, uh, dat vind ik echt... Uh, 80. Dus daardoor krijgt dat nummer... wat ik op zich een doodgedraaid ja. nummer... en afgezaagd door heel veel mensen gespeeld en Bij hem heeft het juist door die kleinheid... de manier waarop je het doet... blijft het gewoon die spanning ja. vasthouden. nou dus, uh... ja, dat is mooi hè. Nee. Zo had ja. ik er nooit naar geluisterd. Chet uh, Baker... wel, uh, gewoon naar... door een val uit een hotelraam in Amsterdam... aan zijn ja. enige ja. uh, Maar daar gaat het je dan veel minder om. Die... Ja, nee, dat is niet de <laughs> reden. <Nee. laughs> je bent een blazer... Uh, Saxofoon dus. Wat vind je in die muziek? Naast al dat, al dat werk dat je doet. Dat, is dus, ja, ja, dat vind ik geweldig dat je daar... Uh, uh, Ja, dat je heel erg kan uh, uh, bij je baas, bij je gevoel kan komen... zonder ja. dat je uh, heel intellectueel erover na moet denken. Het is natuurlijk wel ook muziek maken. Zeker als je voor het jazz speelt, kun je wel zien als, als, als intellectueel. Maar, maar je kunt het ook gewoon heel, heel erg vanuit de gevoel en emotie uh, spelen. En, da ja. en dat is gewoon heel erg ontspannend, vind ja. ik. Ja. En daar heb je nog tijd voor, want ik heb jouw, jouw cv natuurlijk ook bekeken. Dat is een cv, dames en heren. Downloadable van 35 pagina's. Echt, het is verschrikkelijk. Het wordt helemaal moedeloos. Van. Ongelooflijk grote actieradius. Vind ik dan op, op zeer ingewikkelde uh, problematiek en uh, onderzoek. Maar daar heb je nog wat tijd voor ook? Om, om... Ja, dat is belangrijk, denk ik, om, om dat te doen. Nie, niet, niet genoeg, gewoon naar mijn gevoel. Dus uh, ja. ik, ik speel nu met mijn kinderen. Die zijn inmiddels uh, 21 en, of 22 en, en 19. En, dat zijn geen kinderen meer. Maar. Nee. Uh, uh, uh, ik zou het uh, veel, veel, veel meer willen doen. Ja. Ja. Maar goed, dat werk gaat natuurlijk voor de geschiedenis recorder. Ik vind het een, een, een wonderbaarlijk ding, nog steeds. Ik probeer het ook een beetje nog wat concreter te krijgen. Wat is bijvoorbeeld nou... het? het voor wie zou dat zijn, bijvoorbeeld? Voor, uh, heb je dat geformuleerd? Dat, er, dat je in eerste instantie op een doelgroep richt waarbij... He, al die bronnen in één verhaal toegankelijk worden gemaakt... als het gaat om één gebeurtenis? is? Ja, nou, we, we, die, in dit project, dat is een Europese aanvraag... en daarin uh, moet je ook uh, heel duidelijk maken uh, voor wie dat ja. uh, nuttig is. En dat moet ook in het project uh, getest en geëvalueerd worden. Um, dit was een specifieke call, ging over wat ze noemen big data. Het moest over hele grote hoeveelheden data te gaan. En uh, er, er moesten zogenaamde decision makers bij betrokken worden. Dus echt mensen die uh, uh, uh, beslissingen moeten nemen en die eigenlijk die beslissingen niet meer kunnen nemen omdat de hoeveelheid informatie te groot en te veel is. Oké, okay. is dat echt een probleem? Dus de EU signaleert dat ja. als een probleem: ja. politiek, bestuurlijk, ja. maatschappelijk probleem. Ja. Er is ja. gewoon te veel informatie. Ja. Door de informatie is het eigenlijk onmogelijk... om nog een uh, uh, informed decision, zoals dat heet, ja? te kunnen maken. De, de, de, de, wij hebben dat ook in het verleden bestudeerd in projecten. Dus dat mensen beslissingen onder tijdsdruk moeten nemen... en uh, uh, uh, dat ze gewoon baseren op de eerste tien Google-hits... Maar toch niet de burgemeesters dan? bijvoorbeeld. Nou, dat, dat is nog veel erger. Want die, die, die zitten in een soort uh, informatiepyramide. Die, ja. die, die, die burgemeester is niet deskundige op het gebied. Nee. Dus die wordt geadviseerd door iemand daaronder. En uh, die haalt zijn informatie waarschijnlijk rapporten. Die worden geschreven door... Dat hangt er vanaf welk niveau je zit. Dat kunnen ook uh, uh, uh, mensen zijn met politieke bedoelingen. Die de rapporten schrijven. En onder die rapporten die daar geschreven worden, dat zijn trends, of uh, hè, dat is al een soort interpretatie over wat er daadwerkelijk plaatsvindt, heb je misschien observaties door wetenschappers of ja. door sensors, die dingen, uh, de, de, die klimaat, uh, of, of nou ja, klimaat is een moeilijk begrip, temperatuurveranderingen in de loop van de tijd... Ja. Uh, meten En uh, uh, wetenschappers proberen te, aan te tonen of dat significant is of niet. Die publiceren erover. Iemand leest dat, uh, die selecteert publicaties. Dat is dan een selectie, interpreteert dat, maakt een rapport. Een rapport is misschien wel een politiek rapport, dat weet je niet. Uh -huh. En die rapporten worden gelezen door een decision maker... ergens boven in de piramide. En die geeft dat door aan de verantwoordelijke, de burgemeester... en die zet ergens een handtekening oh, onder. Ja. Dus dat is een hele afhankelijkheid waarbij de beslissingsbevoegdheid uh, uh, af, moet vertrouwen op de laagte eronder. En die moet weer vertrouwen op de laagte eronder, ja. en die weer vertrouwen op de laagte eronder. En dat vertrouwen is natuurlijk ontzettend belangrijk, uh, uh, want uh, als er nee maar, maar het waarheidsgehalte, dat dunt uit hoe hoog je komt. Ja, de trans transparantie dat is... verdwijnt omdat eigenlijk uh, uh, de hoeveelheid bronnen zo groot is... dat niemand meer in staat is om al die oh, informatie nee, en nee. veranderingen te overzien. Dus uh, uh, wie, kan nou, uh, wie kan nou garanderen dat het inderdaad zo is? Dat het Zelfs zo in de wetenschappelijke wereld, dat mensen het niet meer bij kunnen houden. Ja. Zo groot is dat probleem eigenlijk. Ja. En wie zei je zei net, Piek, uh, uh, decision make makers, uh, daar is het op gericht hè? bij belangrijke beslissingen, gaan mensen af op de eerste tien Google hits. Dat kan ik van de, de, de, de beleidsmakers of de beslissingsnemers, kan ik me dat toch niet voorstellen? Is dat niet wel iedereen? Maar dat is natuurlijk en niet altijd. Hoe snel gereageerd, dat begrijp ik ja, in sommige ja, situaties. Nou ja, wij werken bijvoorbeeld in het project met Lexus Nexus samen. Die hebben heel erg veel onderzoek uh, gedaan onder hun uh, uh, klanten. Hoe die nou met informatie omgaan. Om te Want kijken, Lexus Nexus is, wat is dat eigenlijk? Lexus Nexus is een groot Amerikaans bedrijf. Dat uh, is een information broker. Hè, dus ja. die eigenlijk nieuws verkopen, distribueren. Okay. Dus je hebt, uh, wij werken nu samen met. LexisNexis Nederland, eigenlijk dat heet nu LexisNexis Europe, uh, zit in Amsterdam. Um, een nieuwsbroker, ja, dat is ook een, ff, een nieuw woord. Die, die krijgen bijvoorbeeld de, de nieuwstromen van de, uh, in Amsterdam van Nederland, die komen allemaal bij LexisNexis binnen. Ja. Zij verwerken dat, zij voegen daar allerlei metadata, verrijken dat. En dat wordt dan weer doorverkocht, verhandeld naar allerlei afnemers van nieuws. Dus ze zijn okay. echt nieuwsbrokers in de wettelijke ja, ja. zin van het woord. Ja. ja. Ja. En zij willen natuurlijk uh, uh, allerlei producten ontwikkelen. Omdat ze t, ja, mensen kunnen natuurlijk een abonnement nemen op LexisNexis... maar je kunt ook informatie googlen. Ja. Dus als LexisNexis niet vernieuwt... als ze geen toegevoegde waarde uh, bieden... ten opzichte van alleen maar het nieuws doorgeven... Dan, uh, ja, dan hebben ze op een gegeven moment geen business meer natuurlijk. Dat begrijp ik. Maar je zei er iets over dat jullie daarmee samenwerken... in antwoord op mijn vraag van of het zo is dat... Mensen werkelijk op de eerste tien Google-hits? Nou, uit het onderzoek: uh, zij hebben heel veel onderzoek gedaan bij hun eigen klanten, hoe ze met informatie omgaan in een professionele omgeving. En daar blijkt dus dat de meeste mensen uh, niet, uh, dus nog steeds gewoon Google gebruiken om op te zijn over wat er gebeurt. Dan weet ik niet of ze natuurlijk alleen maar naar de eerste, de ja. eerste pagina kijken. Nou, ik weet van mezelf vaak uh, dat ik uh, niet, vijf, nee. uh, niet naar pagina 500 of zo uh, uh, uh, ga. Maar dat, dat je toch echt wel geneigd bent om te beginnen vooraan. en hm. Dan ga je door, of je verandert je zoekvragen. Je speelt ermee dat, dat, dat je denkt dat je bij de goede informatie uitkomt. Ja. Maar je hebt totaal geen idee hoeveel informatie er is. Google indexeert maar iets van, dacht ik, uh, uh, vierduizendste procent... van alle informatie die beschikbaar is. Hè? Dus niet ja. alles wat er is, vind je via Google. Nee, dat is een van de grote vergissingen. Ja. ja. Maar daarmee zit, leven wij dan daarmee permanent met een fout of in ieder geval een onvolledig wereldbeeld. Nou, kijk, ik... Let, het wereldbeeld is natuurlijk ja. een mooi woord. Er zit ideologie in, wat ja. is onze visie op de wereld. Ja. Maar het begint met de, gewoon het waarnemen van de wereld. Nou, ja, maar kijk, ik vind dat op zich is natuurlijk zo... dat uh, 40 jaar geleden was die informatie niet toegankelijk nee. voor iedereen. En uh, dus het eerste wat gebeurde door het internet... Het is, dat is dat het zo massaal toegankelijk is geworden. En wat er nu eigenlijk de laatste jaren gebeurt... is dat de hoeveelheid informatie ongelooflijk groeit. Maar daar zit iets daar zit nog iets bij. En dat is niet alleen maar de, uh, laat ik zeggen, feitelijke informatie... zover die al bestaat. Maar dat zijn met name ook de meningen en de verhalen... en de wereldbeelden, zoals je net zelf noemt. Dus de, de, de visies erover. Dus iedereen is niet alleen maar consumer... maar ook producer van informatie op het internet. En um, dat is natuurlijk ook een interessante wat wij met die geschiedenisrecorden willen laten zien... is de, wat we in het begin ook al zeiden. de geschiedenis, Er zijn heel veel geschiedenissen. Hij ja. wordt door iedereen weer anders verteld. Dus uh, naast het feit dat je, dat je al die informatie... op een of andere manier wil structureren en bij elkaar brengen... wil je eigenlijk ook al die verschillen laten zien. En, en dat is een soort dynamiek die, die is onvoorstelbaar. Maar dat is toch wel wat je... Want uh, ik had net de, de indruk dat het daar naartoe zou gaan. Dus dat je uiteindelijk één verhaal krijgt. Nee, dat je werkelijk weet wat er gebeurd is. Nou, dat, zo zou ik niet willen formuleren. Uh, uh, wij proberen uh, op een of andere manier... een soort neutrale representatie te maken... van uh, bijvoorbeeld Project X Haren. Uh, ja. uh, er zal in al die verhalen beschreven worden... wanneer de eerste jongeren met bussen, treinen, auto's... Ja. Uh, uh, aankwamen, uh, uh, wat ze gedaan hebben. Uh, en ook op een gegeven moment, het moment dat het uh, uh, ging escaleren, dat er misschien andere jongen kwamen. Uh, daar kun je natuurlijk allemaal stukjes uithalen. En dat kun je redelijk abstract weergeven. En in een soort volgorde zetten. Dat is een soort verhaallijn. Maar er zijn allerlei details uh, waarbij de ene bron vertelt ja, dit en de andere vertelt iets anders. Het is dus een abstracte kapstok. Ja. Die kun je natuurlijk wel maken. Of dat de feitelijke informatie is, dat zou ik niet willen noemen. Ik zou meer willen zeggen: dit is de, de gedeelde uh, noemer van al die verschillende verhalen die door iedereen verteld ja. worden. Het feit dat ze door zoveel mensen gedeeld worden. Kun je zeggen van oké, okay, dat, dat, dat geeft het een bepaalde betrouwbaarheid. Hè? Ja. Ik zou eerder iets geloven als het door heel veel verschillende bronnen beweerd wordt dan als het er één enkele bron is. Maar wat doe je dan met paradoxen? Of tegenspraken of verhalen ja. die werkelijk niet. Niet met elkaar te rijmen staan. Geweldig, fantastisch, ja. heerlijk, smullen. Ja. Want ik wil graag namelijk ook zien dat de een zegt... Van er waren 34 uh, arrestaties, ja. de ander zegt er zijn er twee. Ja. En, uh, en daarna wil ik weten van hoe vaak heeft deze bron het nou... Uh, ja. uh, uh, uh, uh, niet juist, maar uh, beweert hij iets wat heel veel anderen beweren... en hoe vaak is deze bron afwijkend van die andere bronnen? Want dat leert je ook iets. Want wij zijn afhankelijk van, van, van, van informatie die tot ons komt. die door anderen aangeleverd wordt. Maar je wil ook weten hoe betrouwbaar is die is. Uh, uh, hoe betrouwbaar was die? Is die nog steeds zo betrouwbaar? Ga je dan zien hoeveel journalisten van elkaar overschrijven? Ook. Ja, dat of, ga je of, ook of na vertellen. Ja, of, ja, ja, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om. Uh, plagiaatdetectie ja. van taaltechnologisch oogpunt is vrij eenvoudig. Ja? Dus dat kun je ook de die toepassen. Ja. Is dat ja. zo? Ja, is dat ja. zo eenvoudig? Ja, dat kun je redelijk eenvoudig. Uh, dus met, met jullie soort pro programma's kan je plagiaat vaststellen? Ja, dat gebeurt al. Hè. Dat, uh, bij de universiteiten draaien al dat soort programmaatjes om bij studenten te zien of ze, oh, ja? of ze, ja, ja, of ze de ja. stukken met kunnen paste van het internet hebben gehaald of van elkaar. Uh, nee. ja, ja. En dat is ook nodig? Ja, dat weet ik niet. Ik dat ja, hangt er vanaf. Volgens mij had je anders soort vragen moeten stellen, waardoor mensen niet geneigd worden om dat te doen, denk ik. Maar goed. Ja, ja, ja dan is de vraag aan de, de studenten. De, dat de is de zegt, vraag je stelt makkelijk. ze in de gelegenheid om ja, te copy-paste. Ja, precies. Van, uh, ja, ja. ja, dan ben je ja. sowieso al niet goed, niet goed bezig ja. natuurlijk. Maar goed, dus het is wel wat ingewikkelder dan, er komt één verhaal uit. Uh, maar ja, goed. goed, toch is het zo. Hè, wat het praktische doel is, want dat, dat, dat, dat vroeg de ja. EU eigenlijk, ontwerp iets, waardoor we uit die Overstelpende, niet meer door één persoon waar te nemen hoeveelheid informatie. Uh, dus je kan altijd iets missen, wat van cruciaal belang is. Dat je toch automatisch wel één verhaal krijgt waar je een beslissing op kan nemen. Dat ja. moet je wel streven naar. Een soort, een soort, een soort van waarheid. Ja, even of verhaal. realiteit op zijn minst. Nou ja, wat de manier waarop wij het eigenlijk zien is, is uh, uh, uh, uh, we, we, wij maken een soort representatie. Eenvoudig beginnend. Hè? Uh, um, uh, als je het in de financiële wereld betrekt... Uh, Volkswagen uh, neemt Porsche over. Dat, op een gegeven moment kun je dat lezen in het nieuws. Dat is gebeurd. Uh, de managers van Porsche waren daarvoor bezig om Volkswagen over te nemen, hebben aandelen gekocht... en worden vervolgens uh, door uh, hun aandeelhouders uh, voor de rechter gedaagd... omdat ze dat niet doorgezet hebben. En dit speelt allemaal in het jaar 2008. Het is dus eigenlijk een heel, heel vreemd verhaal is dat, eigenlijk, dat plaats heeft gevonden. Door de crisis zijn luxe sportwagens in één keer niet meer afgenomen. Ja. Het kapitaal van Porsche verdwijnt als sneeuw van de zon. En uh, Volkswagen gaat nog redelijk door en de rollen draaien in één keer om. En het tegenovergestelde gebeurt. Dat is, dat is, dit dit gebeurt, is waar. Dit is, dit is een gebeurd, samenvatting ja. van wat er werkelijk gebeurd is. Ja, ja. Dit is. Dit is wat er gebeurd is. En, en, en um, uh, als je nou... Uh, dus dat is een soort abstract schema. Dat kun je uit het nieuws halen. Dat ja. kun je daaruit halen. Maar je kunt natuurlijk zeggen... Van, ja, welk verhaal ga ik nu vertellen? Is het het verhaal van Volkswagen? Is het het verhaal van Porsche? Is het verhaal van de managers... die voor de rechter gedaagd zijn uiteindelijk... Uh, door, door de aandeelhouders... Uh, uh, omdat ze de boel hebben laten mislukken... Uh, je kunt eigenlijk heel, uit al die data heel veel verschillende verhalen vertellen. En we, ons idee is, ja, we willen het eigenlijk aan de mensen die die database gebruiken overlaten. Om te zeggen van, ja, ik ben nu geïnteresseerd in het verhaal van Volkswagen of van die ene manager, die persoon. Hè. Die was misschien toen, werkte die bij Porsche. Je kan voor een type verhaal kiezen. Ja, je kunt de, de data opnieuw organiseren en een ander verhaallijn eruit halen. het dus heet dan een ander narratief. Hè? Je kunt ja. het persoonsgebaseerd zijn. Het kan uh, uh, uh, tijdsgebaseerd, het kan plaatsgebaseerd zijn. Hè? Alles wat rond een plek heeft plaatsgevonden. Of, of de verhaallijn van een individu, individu in de tijd. Dus jullie moeten ook als, of je, je, als taalkundigen... Uh, nogmaals, ik ben natuurlijk niet in je eentje, want het lijkt me nee, veel. Nee, absoluut niet. Maar hoeveel mensen doe je dit onderzoek nu? <laughs> nou, wij werken. Dus, uh, er zijn een aantal projecten. Het vorige project daar, daar, daar zaten iets van 63 mensen uh, Europa en Azië die daar werkten. Ja. En uh, uh, we werken nu een aantal projecten de dus VU samen met exacte wetenschappen. Uh, daar werken denk ik alles bij elkaar. Iets van. Ik denk. Rond de 15 mensen. En in ja. dit Europees project werken we ook met exacte wetenschappers samen van de VU. En een aantal andere. Ik denk dat het zal een groep zijn van, van tussen de 30 en 40 mensen. So. Denk ik, die en, en stuur jij dat dan aan? Of, of is dat is er iemand daar nog de baas van? Ook, ja, van dat, dat, ik, ik heb het aangevraagd. En bij je meestal de, de coördinator. Ja. Dus dan mag je al die vervelende ja. aansturingen gaan doen, inderdaad. Maar dat is, toch, dat is op zich toch al? Een complexe taak. Dat is zeker absoluut complex. Dus zo, is het is een heel interessant proces hoor, moet ik zeggen. Omdat het, uh, je, je, je werkt uh, bijna een half jaar, of tot een jaar toe aan het projectvoorstel ja. om het in te dienen. Dus de plannen beginnen waren bij ons. Nou, die zijn eigenlijk anderhalf jaar geleden, voordat we het uiteindelijk uh, gekregen hebben. Begonnen. Uh, uh, we zijn er echt een jaar mee bezig geweest. We hadden het één keer ingediend dus en is het afgewezen. Uiteindelijk nu. Uh, het, uh, dus je bent al heel lang met elkaar bezig. Uh, en vervolgens uh, heb je een gedetailleerd plan. Dat is voor de Europese Unie volledig uitgewerkt. In stappen. Uh, elke drie maanden moet je iets af hebben, moet je iets opleveren. En dan begin je. Maar het is voor ons ook een onderzoeksproject. Hè? Dat is echt, we moeten bewijzen dat het nuttig is. We moeten laten zien dat mensen betere beslissingen kunnen nemen ja. als we die deden. Maar je dus wilt opvallen. het er nog maar aan het onderzoeken? Nou, wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar alle onderzoeksaspecten daaraan. Ja, we zijn onderzoekers natuurlijk. Dus we moeten publiceren en uh, we willen juist uh, hele nieuwe dingen ontdekken. Dus als daar nou, dus in het aansturen van dat uh, project moet je dus zorgen... dat je zowel concrete resultaten maakt... Dat, uh, oh. uh, maar je wil eigenlijk ook allerlei nieuwe uh, onderzoeksdoorbraken... Uh, uit het project halen. En daar moet je hele goede balans tussen vinden. Dus je moet ook die andere dus dat, Maar dat is toch ook... Dat is, want uh, wetenschappers komen steeds meer, denk ik, in die greep, hè... Bij, ja. bij een dubbel greep is het, je moet het allebei doen. Ja. Dat is al heel veel, heel veel bordjes uh, hoog houden. Ja. Maar er bestaat ook spanning tussen. Absoluut. Dat dus het, het onderzoeken en ja. het en het resultaat halen. Ja, en, ja. ja, ja. Dat, dat is uh, dat is het zeker. Nou, dat maar eens uh, schoon dan. Ja. Ja. ja. ja. Zeker. Ja. Dan kunnen we wat je bedoelt met schoon. Nou, <laughs> dat je de boel niet gaat bedriegen, dat bedoel ik Oh, de, de stapelachtige. Ja, ja. Dat denk ik dan niet meteen aan. Dat maar. Want die, die vervalste zijn, zijn, zijn, zijn data. Ja, ja. En ja. dat is natuurlijk heel iets anders. Ja. Nee, maar ja, goed, dat is ook... Maar, uh, is, je ziet wel, vind ik... ik het gaat om de, even de analyse van je, nou ja, van je onderzoek. Kijk, het, het hangt er wel af wat voor, wat voor groep je samenwerkt bij ons. Is het is zo dat we willen alle resultaten open source maken. Alle informatie mm -hmm. die wij aanleveren, alle evaluaties die we doen... alle testdata die we aanleveren, we moeten allemaal publiekelijk downloaden zijn de software ook zodat iedereen moet het zeg maar zelf kunnen installeren, na kunnen doen, zijn eigen systemen naast kunnen zetten en kijken ja. of dat beter of slechter doet. Dat is het streven. Dus we, dus... we werken met LexisNexis samen. We krijgen natuurlijk hun data om mee te werken, maar wij mogen hun data bijvoorbeeld niet zomaar op het web zetten. Dus wij kopiëren alle experimenten, alle evaluaties, doen we nog een keer op publiekelijke data... die we beschikbaar kunnen maken. Zo. Anders werken we er niet mee. Dat is een voorwaarde voor ons om eraan te werken. Ja. En het is heel moeilijk. Ik heb net een, met een AIO een publicatie uh, teruggetrokken. Te, ik geleden, tot ons grote spijt. Omdat wij uh, hele rare resultaten kregen vlak voor uh, de deadline. Ja, ja, dat is heel hard. Dus er zit heel veel werk in. Maar je in. krijgt hele rare data. Die zijn toch, dan toch nog wel goed? Dat weten we niet, we konden het niet verklaren. Dus dan moet uiteindelijk nu weten we het en nu weten we wat geen fout voor ons is. Maar op dat moment wisten we het niet en dan, dan trek je ja, moet je publicatie terugtrekken. Ja, natuurlijk. Ja. Dus het is uh, wat dat betreft: uh, ja, je, moet, je moet soms ontzettend hard zijn voor jezelf uh, en, uh, uh, uh, ja, en elkaar controleren. Beshi uh, de, de spullen beschikbaar stellen zodat iemand anders het ook kan doen. Ja. Ik denk dat dat de enige oplossing is voor dat soort uh, toestanden, denk ik. Oké. Okay. Het is, het is, dat heeft u nu wel door natuurlijk, dat het complexe materie is. Um, maar het is taal eigenlijk altijd, als je gaat werken met taal als instrument. Als, als, en hier dus ook uh, om nog andere programma's uh, te ontwikkelen. Um, en het is ook tegelijkertijd ontzettend fascinerend. Nou, wil jij blijven, Piek Vossen, twee, na het hoorspel, ja. de Millennium Trilogie, dus tot twee uur. En het is misschien wel interessant om in gesprek te raken met luisteraars. Nou weet ik niet precies wat voor vraag je aan luisteraars hierover moet stellen. He, het gaat over de omgang met nieuws natuurlijk, uh -huh. met, met uh, bronnen. Ziet u, die, ziet u dat als een probleem? De duizelingwekkende hoeveelheid waarmee je. Uh, uh, informatie waarmee je bestookt wordt. Trouwens, ook via Google trouwens. Uh -huh. uh, hoe ga je daarmee om? Maar heb je, ik weet niet, misschien heb jij nog een betere vraag aan mensen. waarover ze kunnen bellen: 0800-1121. Misschien wel processen die ze zelf gevolgd hebben, gebeurtenissen waarvan ze gedachten nou, zeg.